Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Turkije zijn acht journalisten opgepakt die verslag deden van de grote demonstraties tegen president Erdogan. Vorige week werd zijn belangrijkste tegenstander opgepakt, burgemeester İmamoğlu van Istanbul. Sindsdien zijn er in Turkse steden elke avond grote demonstraties geweest. Correspondent Mitra Nazar weet meer over die acht journalisten die nu zijn opgepakt. Ze zouden ja, zich niet hebben gehouden aan regels rond demonstratiewetgeving. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat journalisten hier worden opgepakt, vooral bij demonstraties. Maar het is natuurlijk wel zorgelijk, want ja, dit zijn bij uitstek mensen via wiens foto's wij uh, te zien krijgen hoe uh, politiegeweld en die clashes uh, eruit zien. Zij denkt dat er vanavond opnieuw mensen de straat op zullen gaan. In Frankrijk begint vandaag de rechtszaak tegen Gérard Depardieu. Die acteur die onder meer Obelix speelde in de Asterix en Obelix films... wordt verdacht van het aanranden van twee vrouwelijke collega's op een filmset. Die zeggen dat hij hen op intieme plekken heeft betast. Als Depardieu schuldig wordt bevonden... kan hij maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen. En steeds meer mensen met een diploma van het hbo of de universiteit... maken de overstap naar het mbo. Dat schrijft de Telegraaf nadat ze daar cijfers van duo hebben gekeken. De krant heeft bijvoorbeeld gesproken met iemand... die eerst beleidsmedewerker was op een ministerie... maar uiteindelijk loodgieter is geworden. Hij kwam er op zijn 36ste achter dat hij veel liever met zijn handen werkt. En na 16 jaar komt de originele versie van K3 weer bij elkaar... Karel, Karen, Christel en Kathleen gaan weer optreden in België en Nederland met klassiekers zoals deze. De reunie kon niet helemaal uit de lucht vallen. Al weken gingen er geruchten rond en gisteren zette de originele kaas al een aftelklok online. K3 begon in 1998 en werd al snel populair. De groep bestaat nog steeds, maar is sinds 2009 een paar keer van samenstelling veranderd. De concerten van de originele K3 staan gepland in oktober dit jaar en april volgend jaar in Rotterdam en Antwerpen. Krijg je het weer nog, af en toe wolken en kans op een bui, maar tussendoor is er ook behoorlijk wat zon. Het wordt maximaal 12 tot 17 graden.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 Kent. Je was nooit bang alleen te zijn. Maar wat nu? Ben je echt vergeten waar ik ben? Oh, wow. ik was zo blij dat jij er stond. Want jij, jij geloofde dat ik alles kon. Zij maar zonder mij naar de tool. Liever zat ik met jou aan de grond. I'm antwoord. Goedemorgen, Marja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen. Eindelijk is met z'n tweeën. Ja, gezellig. Hè? Hey, heb jij iets met, uh, met uh, Rob de Nijs? Was je fan? Nee. Nou, nee? Nee, nee. nee, nee. Oh, Helemaal niet. Een van de weinigen hoor, want uh, ja, ik wel. Ja, ja? Ja, het man heeft zo'n unie unieke ja, stem, even eigenlijk. nog los van het repertoire. Ja, maar me. het is een icoon gewoon. En zeg, ja. daarom had ik ook zoiets van, ik draai hem. En uh, zeker ook omdat Jan Parkinson overleden is. net ja. als mijn vader, dus. Oh, uh, ja. Ja. Wat dat betreft, ja, mensen kunnen nog afscheid van hem nemen in de Nieuwe de la Marvel. Volgende week heb ik begrepen. En moet je maar eens even naar het Nationaal Nieuws kijken. Kom vast nog wel een keer langs. We gaan beginnen, uh, Marja, met een heel positief onderwerp, vind ik zelf. Ja. Ja mooi, toch? He? Ja. ja. Het gaat over kinderhulp. Nou, de jeugd heeft de toekomst. Kinderen moeten we heel zuinig op zijn. En ja. uh, nou, een heel mooi initiatief. Als het goed is, hebben we iemand uh, onder de knop. Als het goed is, is Joker onder de knop. Joker ben je? Er? Eh. Joke? Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ja, hele goede morgen, Goedemorgen. Joker. Ja, ja, welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen, Joker. Ja. ja. Hey, wat, een, wat een goed onderwerp. Als vakantieouder nodig je kwetsbare kinderen uit. om zo'n twee weken te komen logeren bij jou thuis. Kinderen uit Nederland, België, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk. allemaal in de leeftijd van 5 tot 12 jaar ongeveer. Maar allemaal dus kinderen die een andere taal spreken... en de mensen die die thuis gaan ontvangen. Hoe, hoe werkt dat precies? Um, nou, dat, de taal is eigenlijk nooit een probleem. Uh, kinderen, want de kinderen komen bij jou in Nederland in huis. En over het algemeen spreek je met je eigen kinderen en met je partner Nederlands. Dus dat pikken ze heel snel op. Ja. Het is altijd wel fijn als een van de uh, ouders een beetje iets van de taal begrijpt. Uh, als het gaat om, uh, als ze verdrietig zijn of wat dan ook, dat je ze kunt begrijpen. Maar tegenwoordig kom je natuurlijk ook al heel eind met de vertaal app op, uh, op je mobiel en dergelijke. Dus uh, de taal is niet het probleem. En bij kinderen onderling al. Ja, dankzij de techniek komen we een aantal grote stappen vooruit, hè? Ja, we hebben ja, ook nog AI, daar kan je ook nog van alles mee doen. Maar goed, daar gaan we het niet ja, over hebben vanmorgen. We ja, gaan het ja. hebben over geduld en begrip. Wat je ook moet hebben om succesvol daarmee om te gaan, hè? Uh, ja, je moet de, de kinderen gewoon nemen zoals ze zijn. Het zijn uh, net, uh, net zulke kinderen als je eigen kinderen of als je eigen kleinkinderen. Uh, alleen zitten zij in omstandigheden die soms wat minder gunstig zijn dan dat je zelf hebt. Uh, ouders die niet voor ze kunnen zorgen of ouders die onmachtig zijn of die uh, uh, alcohol... Speelt soms een, een, een rol. Er zijn veel alleenstaande moeders die van soms vijf, voor vijf, zes kinderen moeten zorgen. Mm -hmm. uh, met werk, en dat de, de oudste kinderen dan thuis voor de kleintjes moeten zorgen. Nou, al dat soort kinderen gunnen we heel graag. Dat ze zo'n 10, 12 dagen onbezorgd kind kunnen zijn en er voor hen gezorgd wordt. Ja, de, de mensen die dat gaan doen of die dat willen doen, uh, moeten die aan uh, bepaalde eisen voldoen? Vindt er een soort intake plaats met die uh, opvangouders? Ja, er, er is sowieso een intake. Je hoeft niet aan bepaalde eisen te voldoen. Je moet gewoon een warm hart hebben en bereid zijn om je hart en je huis tien dagen open te stellen... voor een, uh, voor een kind wat, uh, wat je eigenlijk helemaal niet kent. Ja, precies. Een onbekend kind logeren. Uh, maar waarvan je graag denkt, van, nou, ik wil uh, uh, geld doneren aan iedereen. Dat is makkelijk om iets over te schrijven. Maar uh, om daadwerkelijk iets te doen en uh, te ervaren hoe dat is... als zo'n kind met een wit snoesje uit de bus komt en na 10, 12 dagen weer uitgerust en uh, gebrand weer uh, terug gaat naar huis... en gewoon even de batterij weer heeft opgeladen. Ja, en is fantastisch. Al, en er is, ja, er is altijd een intake, dus er komen twee medewerkers... dat gesprek met, je, met, met het gezin voeren om te vertellen over Europa op wat je kunt verwachten, wat je mag verwachten van de organisatie aan steun... want het is niet zo dat we mensen maar in diepe gooien en ze laten zwemmen. Um, uh, dat je altijd met je vragen terecht kan, dat er uh, een backup is... Uh, maar ook dat er... Uh, uh, we vragen twee referenten. Want het is helaas toch altijd zo dat er toch ook nog mensen zijn... die minder goede bedoelingen met kinderen hebben. En dat willen we eigenlijk uh, uitsluiten. Dus een formele referent. Dus een huisarts, een werkgever. Uh, en een informele. Een, uh, je mag een vriend of een buurvrouw zijn. Die dan voorin, een soort van voorinstaan dat jij inderdaad... Uh, dat er niks bekend is waardoor het niet zou kunnen. En we vragen om een verklaring om het te Er zijn er heel veel kinderen op de wereld. En al die landen die je opnoemde. Uh, dus er zijn uh, ook heel veel van die opvangouders nodig, denk je? Ik denk dat je vast wel een, een oproep wil doen in de regio uh, voor, voor nieuwe opvangouders, toch? Ja, zeker. Er, zijn altijd, er komen elk jaar gelukkig nieuwe opvangouders bij, maar er gaan ook elk uh, uh, jaar ouders weg omdat uh, de eigen kinderen te groot worden of dat het vakantiekind te groot wordt. Weet je, als ze 15, 16 zijn, dan uh, gaan ze niet, komen ze niet meer via Europa kinderen op. Uh, mee op vakantie. Dan gaan ze andere dingen doen. Mm -hmm. um, en dan vallen de ouders ook vaak af. Dus we hebben elk jaar nieuwe vakantieouders nodig. Dus inderdaad een groot beroep op de mensen in Zandvoort en omgeving. Uh, stel je huis en je hart voor tien dagen... Open en uh, helpt uh, daarmee een kind om zijn rugzakje met positieve ervaringen te vullen. Precies, dat is nou juist ja, zo... wel. Ja, weet je dat ze onze eigen vakantiekinderen zeggen van we hebben zoveel gehad. Uh, terwijl ik dacht van wat heb ik nou eigenlijk gedaan. Een arm eromheen om ze te troosten en een bord extra op tafel. Van maar qua steun en qua hoe je ziet hoe het ook kan in een gezin. En dat je gewoon kind kunt zijn en ontspannen. Dat is waar het om gaat. En daar hebben ze eigenlijk hun hele leven uh, plezier van en kijk, met heel veel warme en dankbare herinneringen. Ja. Jo uh, Joke, uh, uh, de link uh, zeg maar, na naar een website waar ze ze kunnen aanmelden of een mailadres? Ja, dat is uh, www.europakinderhulp.nl www.europakinderhulp.nl ja. En daar vind je de, de aanmelden. Uh, uh, met een button kun je aanmelden en het formuliertje invullen. En dan krijg je het bevestigd. En dan krijg je het boekje toegestuurd. Het informatieboekje kun je, je gemakkelijk lezen. En dan neemt een medewerker in de regio contact met uh, de betreffende geïnteresseerde op. Om een afspraak te maken voor een uh, bezoek. Voor een intake? Ja, ja, voor de intake. Zo gehad. Ik heb zelf vroeger vroeg een pleeggezin gehad, dus ik weet precies. Maar ja dat, okay. dat, ja, dat was nog intensiever hoor. Dan heb je natuurlijk te maken met kinderen die, uh, met gedragsproblemen en zo. We moeten het afronden, want we hebben nog veel meer uh, te vertellen tijdens twee uur. Uh, Goedemorgen, antwoord. Ik dank jou hartelijk voor de informatie. Maar vooral wens ik jou heel veel succes met alles wat jullie doen. Ik vind het een geweldig initiatief. Geweldig, dank je wel. Ja, jij ook bedankt.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 After all, and you're only human, after all Don't put the blame on me Don't put your blame on me Ooh. Some people got the real problems Some people out of love Some people think I can solve them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 ja, dit was uh, Ragbone Man met Human. Nou, ja, lekkere muziek. Ja, ja. ja ik hou ervan. wel. Ja. Wat doe je? Luisteraars met een elektrisch apparaat als dus het niet meer werkt. Nou, een lamp die kapot is, uh, het snoertje van je, van je feunstuk. Nou ja, al die huishoudelijke artikelen die in de kast liggen... omdat ze stuk zijn, maar best nog wel gebruikt kunnen worden. Wat doe je dan? Ga je proberen om ze te repareren? Je gaat ze toch niet zomaar weggooien? Dat doe je toch niet? Nee. nee. nee. Heb jij veel van de spul, Nee. Ja, nou ja, ik, ik heb de handigheid van... Uh, ik heb echt, mijn handen zijn verkeerd omgeboren. Ja. En uh, mijn, mijn echtgenoot is gelukkig heel erg handig. Dus die, die maakt oh. alles. Oh, oké. Okay. Maar ik ben zelf heel erg van... Uh, als het, het niet meer doet, dan ben ik boos en dan <laughs> moet het weg. Dan moet het, moet het weg. Uh, we gaan er alles over horen, want we gaan, ja. uh, we gaan over naar, naar Pluspunt, naar Kees Botman. En uh, er is een gesprek. En dat moet u maar eens goed beluisteren, luisteraars. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Nou, we zijn uh, op café hier in uh, uh, het Pluspunt in Noord. En uh, we zien hier een tafel met enorm veel uh, ja, apparatuur. Nee, dat zijn allemaal uh, en van Pluspunt. Uh, hier worden zaken gerepareerd... Die van kapotte, uh, Ja, wat zie ik allemaal? Apparaatjes. Ik zie klokken. Ik zie een, uh, we zien hier Kees Botman aan het werk. Kees, kun jij zeggen waar, waar ben je bezig bent? Een soort hegenschaatje is het. Uh, grastrimmer. Uh, maar die, uh, die heeft een batterijtje. En die batterij die moet opgeladen worden. Maar volgens mij... Er brandt wel ligt controlelichtje dat die uh, onder spanning staat. Maar... Nou, dan dan geef je het toch, toch gewoon terug? De batterij wordt niet opgeladen. Oh, dat is vervelend. Dan doet hij niet meer, maar... hè? Ja, inderdaad. Maar dat zijn, wat zei je nou dat het was? Een, een soort heggenschaartje. Oh, heggenschaartje. Oké. Okay, ja, ja, heb je nou wel nodig met het mooie weer natuurlijk. <laughs> um, ja, we zien hier ook uh, Nico Disseldorp. Die is bezig met een klok. Lees dat een klok, uh, Nico? Ja, scheepsklokje. Ja, en daar, daar heb jij verstand van, zeg maar. Nee, dat niet. Maar wij maken altijd alles open, ons. Oh, je maakt alles open we en dan... Open, dan gaan we kijken en dan uh, soms zien we uh, wat en denken we, hé, hey, dat kunnen we misschien ja, wel repareren. Wat was er aan de hand met dit ding? Maar in dit geval uh, hebben we een drupje olie gegeven en dan hoop ik dat hij het ja. weer gaat doen. Ja. Maar uh, dan ga je hem in elkaar zetten en dan moet je de juiste volgorde aanhouden. En dat is altijd lastig. Ja, lastig, hè. Ja, dat ja, heb dus ik met ik... een motor ook. Dan moet je goed weten welk schroefje waar waren, hoor. Ja. Want anders kunnen we hem nooit meer in elkaar natuurlijk. Nee, dus dat was uh, hier ook het geval. Ik had hem bijna in elkaar zitten en uh, toen bleek het wijzerplaatje er niet op te liggen. Ja. Jij bent een, een ja, vrijwillige puur zang, voor mij ben je overal. Je rijdt op de bus hier, uh, je doet van alles bij het pluspunt hè? Nee, alleen op de bus. Alleen, en, ja, en, en reparatie de bus. dan? Ja, en dat. Probeer ik. Ja, hey, hoe lang doe je dat al? N dit? Dat weet ik niet. Nee, met een reparatie. Uh, een jaar of vier denk ik, uh, Kees. Ja. Ja? Ja. Ja, ja, Kom je wel eens dingen tegen dat je denkt van nou, dat lukt me nooit. Ja, heel vaak. Net nog hadden we een, een melkklopper. Een wat? Een melkklopper? schuimer. Een okay. melkschuimer. Nou, dat lukte niet. Hier, de dus uh, uh, ja, dan uh, is het uh, onverrichte zaken weer naar huis uh, sturen. Okay. Ja, ok. En uh, elektronica in het algemeen is uh, een probleem. Uh -huh. dat, uh, dat kunnen we bijna nooit repareren. Dus nee, begrijp ik. Wij zeiden al, er hier allerlei cursussen. Het wordt tijd dat er een cursus elektronica reparatie komt. Een Nespresso-apparaat. Heb, ja. heb je wel eens gehad hier? En dan dacht je van nou, dat lukt nou. nooit. Ik kwam hier om twee Nespresso-apparaten die ik had. Die waren stuk. Ik denk, nou, dan ga ik naar uh, Herstel het samen om die dingen nou, Maar Nespresso is niet te repareren. Nee, niet te repareren. Nee. Nee, nee. Je krijgt ze niet eens uit elkaar. Zeg, ik nou, heb okay. hier een broodrooster bij me, maar uh, ja, daar kunnen we niet zo even tussendoor doen. Hè? Nou, misschien. Uh, ja. Of zitten al die mensen in, in de wacht? Ik heb geen idee, maar je kan hem altijd neerzetten. Ja. En dan kan ik het ook nog thuis doen hoor. Ja, hij is wel. van gerd, <laughs> ja. hij staat er al uh, vier jaar geloof ik. Nee, het is een nee. hele nieuwe. Een hele nieuwe? Het is een nieuwe, kijk. Oh. Hij, is, hij is een paar maanden oud. Maar... Maar hij, hij doet het ook gewoon, of niet? Hij, hij blijft niet meer hangen. Oh, dat ja, dat doet niet. Dat, dat is een veertje ja. toch gewoon? Ja, dat denk ik, maar nee, ik durf het niet. Iets maar oh. kun je dat niet zelf doen? Nee, ik ben er niet aan begonnen. Nee. Dan is er uh, iets verbogen. Iets verbogen? Ja. Intern. Ja. Komen mensen hier nou wel eens met spullen dat je denkt van nou dat begint het niet eens aan? Nou, eigenlijk niet. Nee? Ik had uh, uh, ooit iemand uh, die kwam met een, uh, een, uh, een navigatieapparaatje van TomTom. Ja. Tom. Ja. En ze zegt hij doet het niet meer. Dat niet makkelijk. Nee, hey, nou, dan ga je op de site kijken van TomTom. Tom en dan. hebben uh, ze dan heb je dus allemaal punten van. dat kan je proberen, dat ja. kan je proberen, oh, dat ja, kan je proberen. Ja. En op een gegeven moment deed hij het. Uh, oh ja? Ja. Kan je, uh, toch, uh... Nee, dus gewoon de reparatie. Uh, handleiding volgen. en dan. Uh, ik kom je een hele hand vaak. Ja, precies. En dat uh, doen we met uh, heel veel dingen. Ik heb hier zo bijvoorbeeld. Uh, van dit apparaatje. Uh, heb ik ook? Dat is een veel. telefoon, toch? Ja, maar oh. daar heb ik ook uh, net, uh, kijk. Daar heb ik uh, keurig netjes een, uh, een tekeningetje van gevonden hoe het ding in elkaar zit. Oké, okay. dat, dat, dat is Google dan. Ja, Google uh, is onze ja. grote vriend hier. Ja, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Maar en als, dan, ik, uh, als ik deze hier achterlaat, hè? Kees, ja. uh, hoe, hoe gaat het dan? Dan ga jij kijken. Dan geef je dan geef dan je, uh, je telefoonnummer aan mij en dan uh, bel ik als hij klaar is. Nou, nou, ja, het is onvoorstelbaar. En moet hij dat nou betalen doe. of niet? Ik doe, ik doe wel eens meer. Gewoon. Dan neem ik uh, spullen mee naar huis. Dan zeg ik van nou, ik kreeg het niet voor elkaar. De tijd is om hier. Ja. Dan heb ik het uh, meegenomen naar huis. Uh, en toen uh, heb ik de meneer gebeld dat hij weer klaar was. Ja, zo doe ik het ook. En als het niet lukt, kan je dan naar de kringloop nog? Ja, ook nog. Ja. Leg je hem daar neer? Ja, nou, maar dat, dat, dat, dat, dan komt hij weer terug. <laughs> daar hebben we ook niks aan. Hey, aan. Mijn motor start niet, maar kan ik met die motor hierheen komen? Oh. Nou, we hebben nog niet eens een fiets gehad hier nee, binnen. Nee, nee? Oh. Ik had altijd wel verwacht dat er iemand wel eens zou komen nee, nou, met, een lekker, een met, fiets met een lekker band of zo. We wel met de fiets geweest, maar het gereedschap gehad. ook niks. <laughs> nou, en dat is ook weer een, een feit. Als ik eh, op een gegeven moment, ik heb een hele hoop rotzooi heb ik mee... Maar als ik het goede spul niet heb, dan fiets ik even naar huis en ja. dan haal ik het ervoor. Oh, nou, nou, je, je goede, je goede ja, ja. dingen. Ja, ja. Ik weet hoeveel jij hebt namelijk in je schuur. Ja, dat is nogal wat. Ja. Dat is heel veel, hè? Ja. Nee, hartstikke zelfs, leuk. Voor jou heb ik een hele nieuwe set gekocht. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dan heb, dan... Je, heb je, ze al gebruikt? Maar ja, ik heb ze voor mezelf heb ik ze oh, wel weer ze. gebruikt. Ja, ja. Maar, wat is het dan? Wat zijn het? Tor, tor, nee, Tork, nee, hoe heet dat. Tork, hè, ja. Ja, ik heb ook verstand ervan. Hè? Ja, dan moet je het wat te leren. Maar wat er bij, bij zijn fiets is, dat die olie in zijn remsysteem ja. moet bijgevuld worden. Volgende week gaat het gebeuren. Oké, okay. dat is maar heel goed, want ja, volgens mij... Uh... Hij, remt, hij remt allemaal niet. Nee, daarom, dat dacht ik ook. Maar, uh... maar dit is één keer in de maand, of? Nou, soms is, ik denk dat het om de twee maanden is of zo. En dat, uh, ja... Maar als je nu ziet hoeveel mensen er zijn, dan uh, wordt het weer ja. uh, zeker uh, heel actueel. Ja, nee, zeker. Ja. En, en, en als wij dit uitzenden op de radio, dan uh, ja. is volgende keer allemaal druk natuurlijk. Ja, maar wat bent u uh, aan het maken eigenlijk, uh, meneer? Wat, wat? In het kader van recyclen heeft er iemand een cd-speler uh, ergens gevonden. Uh, eerst, eerst probleem opgelost, nieuwe batterijen in. Ja. Tweede, tweede probleem, hij herkent de disc niet, dus het laser ook is kapot. Oh. En uh, of de laser is overleden... Of het, hij is overleden. Ja, ja, ja. Maar deze, deze dingen zijn helemaal niet meer te kopen uh... nee, daarom joh, ja, Het is allemaal nostalgie. En als je in de speler, de, de jeugdvertegenwoordiger, die draait zich om en die denkt, uh, zal wel... Maar dat ziet er nogal ingewikkeld uit zo ja, van binnen. Ja, maar dit, dit legt allemaal, allemaal in orde. Uh, hij werkt, hij heeft dan geen disk. Dus je denkt, dan de mag dat laseroogje eventjes maar... Uh, ja, peer bekijken. Dan uiteindelijk dan. komt het goed. Ik ben bang van niet. Ik ben bang voor niet. Nou ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, uh, toch? Nou, het is wel heel leuk om te zien, uh, Ger. Vind je niet? Ja, en deze mevrouw, die heeft natuurlijk ook iets meegenomen. Het lijkt op een lampje. Ja. Zullen is eens vragen? Maar ja, we gaan eens even kijken wat dat is, uh, Ger. Het, is wel heel, het ziet er heel interessant uit. Ja. Eh, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat is dit nou? Een lamp? Ja, dat is een, een lampje. Die heb ik maar hij doet het helemaal niet meer. Uh, wel, Hij doet het wel als hij hem weer in elkaar gaat zetten. Maar dit is echt, uh, wat zou ik zeggen, vindt jij dit? Ja, die heb ik gekocht bij Janet. Oké, okay, in de kringloop. Uh, ja. ja, in de kringloop. Het uh, nou, nou, geeft heel mooi licht. Het een ja, hij deed het alleen niet. Nee, nou, hij deed het wel, maar hij gaat het repareren. want uh, Omdat het knippertje is, okay. een ouderwets knippertje. En dat kan ik zelf niet. Nou, het zou wel leuk zijn. He, gaat het lukken, denk je, Nico? Theoretisch zou dat moeten lukken, maar. Uh, ja, wel, maar, ja. maar ja, nu zit jij er bovenop. Nu ja, de praktijk, hè? Nu de, de praktijk. Van, ja, ik wil die microfoon wel even voor je ogen houden, dan uh, zie je helemaal niets meer. Nee, maar het is een mooi dingetje. Leuk uh, lampje leuk, uh, hoor. Zeker. Ja. ja, dat ziet er goed uit. Het lijkt ziet... ja, van kaarsjes. Ja, inderdaad. Grappig hoor. Heb je ervoor betaald? Uh, 3 euro. Nou, 3 euro, nou ja, goed. En dan wordt hij hier nog gratis gerepareerd. En je kreeg nog korting van 50 cent omdat je dit niet deed? Ja, ja. Helemaal goed, helemaal goed. Nou, Ger, moeten wij nog verder hebben. Oh, er zit nog iemand. Ja, inderdaad. Er zit iemand achter een naaimachine zeg, en gordijntjes aan het maken of wat Nee, en broek aan het verkorten voor een mevrouw hier. Voor, oh, voor oh, een mevrouw nog... die hier langskomt. Ja. Ja. mijn zus uh, doet het ook af en toe gewoon. Ja, ik. die mis ik ook vanmiddag. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Normaal is ze er ook altijd, maar uh, ja. nu even niet. ben je heel handig uh, met... Uh... Ze zeggen het hè. Ja? ja. Doe je, Doe je tijd tijd al het ook altijd alles? Ik heb het altijd gedaan. Ja? Alles. Huh? Ja. ja, alles gedaan voor de kinderen. Ja, want ja, die, die jongeren doen het helemaal niet volgens ja. mij. Ze gaan alles kopen hè. Die kopen, Die kopen alles en water uh, zijn klaar. Het doen, uh, is gewoon makkelijk dat het elektrisch is. Hè? Want ik weet dat mijn moeder had er een. Dan je ja, zo? met met, met, een, met een, nee, Ja, ook. Maar ook met de voeten. Klopt. Ja, ja klopt. Ja, Een soort piano, ja ja, dus, ja, mijn, ja. Moeder, mijn moeder zou heel oud geweest zijn nu. Ja, ja, ja, maar deze is van jezelf, deze, deze naaimachine ook? Ja, ja, die wordt hier uh, wordt opgehaald en die wordt hier gezet. Een echte dan, pfaf, hè? Ja. Een echte pfaf. Ja, dat is een, een merk van vroeger ook, hè? Nou. Ja. Hoe lang ben je nou bezig met zo'n broek? Nou, um, normaal eigenlijk een uh, half uurtje. Mm -hmm. uh. knippen korter maken en dan, uh, en dan naaien en dan uh, krijgen ze weer mee. Maar, het zijn het goed, ze mee voor het goede doel, doel hè? Ja, doel. Doel. ja toch leuk? Het staat daar een bakje en dan mogen ze wat in doen wat ze zelf. Oh, okay. En dan, uh, gaat, het dan uh, gaat het helemaal goed. Dan gaan jullie drankjes nog van drinken. Nee, ik heb dat nog niet gedaan. <laughs> nee, nee, nee, okay. <laughs> ik weet <laughs> nee, niet, misschien komt dat <laughs> nog. Die <laughs> ook er niet goed in hoor. <laughs> okay, ik hoor die tijd zeker niet. Nee. Dan wordt hij langer in plaats van korter. Ja. <laughs> <Ja. laughs> ja. Oké, okay, hartstikke okay. goed. Bedankt. Goedemorgen Zandvoort op ZFM.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 And I thank God every day For the girl he sent my way But I know the things he gives me He can take away And I hold you every night And that's a feeling I wanna get used to But there's no man as terrified As the man who stands to lose I don't lose you mm, Please stay I want you, I need you, oh God mind I'm feeling sane It's been a while but I'm finding my faith If everything's good and it's great Why do I sit and wait till it's gone Oh I tell you I know I've got enough I've got peace And I've got You, I need you, oh God. I need these beautiful things. That I've got. Nou, volgens mij komt er nu niks meer. <laughs> ja, we hebben het gehad over spullen die kapot gaan, uh, maar je kan je ook. Uh, je ledematen kapot maken door veel trap te lopen. Hè? Dan, dan, dan krijg je enorme last. En nou hebben we een hele primeur. Want ja, Zandvoort die staat voor een dilemma. Want de, de iconische kippentrapluisteraars. die het uh, NS-station aan de zee verbindt met het bruisende centrum officieel geopend door... Uh, die muurschildering die daar is... officieel geopend door Ellen Clark nog uh, enig tijd geleden. Dat die zou wel eens plaats kunnen gaan maken voor een moderne roltrap. Wat zou je daarvan vinden? Ik weet nog, als kind wilde ik altijd graag naar de Bijenkorf... want die hadden toen als eerste ware huizen... een grote uh, complex aan roltrappen. naar elke verdieping houdt de roltrappen nog destijds. Dus ik ben gek op roltrappen. Ik denk dat Zandvoorten dus dat ook wel heel leuk vinden... Het Platform Toegankelijk Standvoort pleit voor deze transformatie met als argumenten een betere bereikbaarheid voor iedereen. En een boost. Ja, een boost voor het toerisme. De kippentrap. Met zijn uh, nou, 26 steile stenen treden, is uh, een vast onderdeel van het Standvoortse straatbeeld. De trap is een populaire route voor zowel de inwoners als toeristen. Maar de steile helling is voor sommigen een grote uitdaging. Oorspronkelijk was de trap uh, uit de 19e eeuw van hout en verbond de Cosforenstraatweg, nu de Zeestraat, destijds met uh, bloed en sp. De bloed- en spekbuurt, wat klinkt dat? Uh? Ja, dat is luguber, hè? Ja, klinkt. Ja. Nou, uh, er komt dus uh, waarschijnlijk, luisteraars, ik, ik kan het u uh, bijna met zekerheid beloven, een betere verbinding, want die roltrap die zal in plaats van de kippentrap de toegankelijkheid van Zandvoort aanzienlijk verbeteren. Ja, maar je kan een klein stukje omlopen en dan hoef je die hele trap niet te nemen. Dat er is... zit nu ook die, die tapasbar, dat is toch... <laughs> Ja, ja, in, ja in, ik heb gewoon zoiets van, ja, gewoon een beetje traplopen is goed voor je. Ja, een beetje bewegen is goed, maar ja, voor sommige mensen kunnen het natuurlijk echt niet. Hè? Dus nee, dat, maar dat, dat... kunnen die wel op een roltrap staan? Ja. Dan moet je een lift maken. Moet je, dat is heel goed, want dan hebben we het over toegankelijkheid. Ja. En dat is het volgende onderwerp. Ja. Dus we hebben, meteen, we hebben meteen een bruggetje. Absoluut. Ja, want uh, wethouder Eva de Raad... Uh, wethouder CDA Haarlem, die gaat ons bijpraten... als het gaat over de toegankelijkheid van gebouwen. Want er zijn een hele hoop mensen die uh, een handicap hebben... Afhankelijk zijn van een rolstoel of andere hulpmiddelen om zich voort te bewegen. Komen vaak niet in gebouwen. Eh, staan voor de deur. En eh, ja, soms als ze geluk hebben worden ze geholpen. Alleen het strand al. Ja, al, ja dat zeg je wel. Dat is maar. al een dingetje. Ja, ja ik kom je te vaak. Ja, tuurlijk, ik woon er al. Ja, nou ja ik woon in Bloemendaal en uh, het is uh, even de zeeweg af van mij, daar zit ik er ja. ook hè, Dus uh, ik kom er ook graag hoor. want je kan lekker je hoofd leeg maken. Oh, zo lekker. Dat kan je ook bij Goeiemorgenstandswoord. Er luister natuurlijk nog altijd naar luisteraars en we gaan uh, luisteren naar het volgende onderwerp. Eva de Raad aan het woord over. Uh, ja. De toegankelijkheid van gebouwen. In 2024 heeft de gemeente Haarlem 34 gemeentelijke gebouwen beter toegankelijk gemaakt. Zo staat in het meest recente rapport van de gemeente over het toegankelijk maken van gemeentelijke gebouwen voor mensen met een beperking. Of ze hiermee hun doelstelling hebben behaald en hoeveel gebouwen nog toegankelijk moeten worden gemaakt, bespreek ik met verantwoordelijke wethouder Eva de Raad. Eva, goedemiddag. Goedemiddag. Um, vorig jaar waren dat er dus 34. Hoe staat dat dan bijvoorbeeld in verhouding met uh, het jaar daarvoor, 2023, om een beetje een idee te krijgen? Uh, ja, toen, uh, toen hebben we er zes gedaan in 2023. Dus uh, ja, dus, uh, en nu uh, de grote sprong gemaakt naar 34, maar daar ben ik wel uh, heel erg blij mee. Hoe, hoe kan daar zo, dat is vervijfvoudigd, hoe kan daar uh, meer zelfs, hoe kan daar zo'n verschil in zitten? Wat heeft 2024 gehad wat 2023 niet had? <laughs> nou, we hebben, er wel, uh, we hebben er echt wel gas op gezet, we hebben de prioriteit aangegeven. Kijk, dat helpt natuurlijk altijd. Uh, maar eerlijkheid te hopen uh, uh, moet ik wel zeggen dat we zijn begonnen met de meest complexe getallen. Dus die zes waren wel het meest complex en dat duurt dan ook langer. En uh, die 34 uh, waren dat wat minder en uh, ja, met een beetje extra gas op de lolly, zoals we dat willen zeggen, uh, is het, uh, is het uh, gelukt. En is dat alleen gas op de lolly of ook geld op de lolly? Uh, we hebben zelfs geld overgehouden. Ja, Serieus, kan je dat even aan al je alle portefeuilles doorgeven hoe je dat dan doet? Ja, ja, ja, ik zal een uh, lezing geven op college, ja. ja. Maar waar zit dat, dat dan in? Is het omdat het, wat je zegt, hè, dit zijn eenvoudige, eenvoudigere, dat is ook een leuk woord, uh, gebouwen om het uh, toegankelijker te maken en daardoor hou, gaat het en sneller en hou je meer geld over? Ehm... Um... Ja, misschien is dat. Het is een combinatie van verschillende dingen. We hebben de prioriteit aangegeven uh, en, uh, ja, en het is gelukt om uh, ruim binnen budget uh, te blijven. Ja. En, en om welke gebouwen gaat het dan? Ik ben trouwens ook benieuwd welke zes gebouwen waren in 2023, of een aantal van die zes, die zo lastig waren en welke had je dan vorig jaar die minder lastig waren? Uh, nou uit mijn hoofd welke het precies waren in 23, dat, uh, daar ga ik me nu niet aan branden. <laughs> maar uh, nee we hebben, uh, welke gebouwen hebben we uh, afgelopen jaar gedaan? Uh, het ABC Museum, uh, een aantal gymzalen, het uh, Kellemer Sportcentrum, uh, maar ook het Zwem op de Planeet bijvoorbeeld. Daar hebben we behalve een uh, tillift ook een rolstoelvriendelijke opgang naar de tribune laten maken, naar nou, dat soort dingen aantal sportcomplexen vv schoten hc edo nou ja dat uh, vooral gebouwen waar ook veel mensen komen en aan, en wat dat het nog meer op natuurlijk ja en het gaat om mensen met beperkingen en toegankelijker maken dat dat kan je heel breed trekken aan wat voor soort uh, uh, maatregelen moeten we dan denken wat, welke aanpassingen zijn dan gedaan ja, uh, nou ja, dus de tillift en het zwembad, dus dat ook mensen uh, met een beperking ook het bad in kunnen, maar dat ze ook de tribune op kunnen. Uh, dus veel drempels hebben we weggehaald, uh, ramps hebben we geïnstalleerd, maar ook trappen uh, bijvoorbeeld die niet zo zichtbaar waren in het donker, hebben we voorzien van, uh, van extra markeren, uh, markeringen. Dus dat ook voor mensen in het donkerstandig, maar ook voor mensen die wat, wat slechter zicht hebben is dat heel prettig. Uh, ja, dus qua beperkingen hebben jullie echt aan heel veel diverse soorten beperkingen, daar hebben jullie rekening mee gehouden. Ja, zeker. Dit is echt het is breder dan bijvoorbeeld alleen mensen in een rolstoel. Ja. Absoluut, ja. ja. En, en hoeveel, uh, je hebt waarschijnlijk zo'n hele lijst die je langzaam aftikt wat je al hebt gehad en wat je nog moet doen. Hoeveel uh, gebouwen moeten jullie nog doen? En welke staan dan gepland voor dit jaar? En wanneer ben je dan helemaal klaar? Ja, nog een, nog een paar gebouwen, uh, uh, die, moeten we, die hebben we bewust eigenlijk van 24 wat verschoven naar, de, naar, naar dit jaar. Omdat we dan die gebouwen wat, uh, wat breder ook gaan aanpakken. Dus we gaan ze niet alleen toegankelijk maken, maar dan staat ook de verduurzaming gepland en de renovatie bijvoorbeeld. Uh, dus dat zijn er nog een stuk of zes. En, uh, vijf gaan we dit jaar doen. En dan begint volgend jaar nog één en dan, uh, dan zijn we klaar. Dan hebben we al onze gemeentelijke panden gehad. Uh, maar ondertussen worden ze natuurlijk ook uh, de hele tijd gekeurd. En uh, dat doen we ook samen met uh, uh, platform Toegankelijkheid, onze toegankelijkheid ambassadeurs. Ja. En, en nou heb je het, hè, jullie focussen specifiek op het toegankelijk maken van gemeentelijke gebouwen. Aan de andere kant is, als je kijkt naar de gehele stad aan zich, daar zijn ook nog wel punten die niet volledig toegankelijk zijn. Is dat een volgende stap? Uh, daar zijn ook een. Uh, uh, daar heb je absoluut een punt hoor. Uh, culturele plekken, bijvoorbeeld zoals de Stad Schouwburg, de veel, patronaat de schuur. Uh, daar wordt ook, uh, daar betalen, nou ja, dragen wij als gemeente bij aan de kosten. Maar de uh, culturele instellingen die uh, doen de uitvoering zelf. Ja. Uh, en ja, voor de commerciële, uh, voor de commerciële partijen uh, geldt wel dat, dat, uh, dat, dat aan aan hun zelf is. Maar dat willen we wel als uh, gemeente willen we dat wel. Ja, daar zijn we wel heel blij mee als ook horeca-eigenaren besluiten bijvoorbeeld om hun, uh, om hun uh, plek beter toegankelijk te maken. En dat zie je ook wel gebeuren. Dat gebeurt nu steeds meer. Dus uh, dat is ook een hele fijne ontwikkeling. Je ziet dat mensen er steeds meer oog voor krijgen voor het belang van die toegankelijkheid. Dat is echt een forse, forse groep in, uh, in Haarlem, maar in heel Nederland natuurlijk, ja. die hiermee te maken heeft. Uh, en in hoeverre kunnen, kunnen bijvoorbeeld, zoals je zegt, de hoca ondernemers in hoeverre kunnen ze hiervoor subsidie aanvragen? Dat hebben we. Die regeling bestaat momenteel uh, uh, nog niet. Het is wel onderwerp uh, van gesprek. Oké, okay. ik ben heel benieuwd wanneer dat onderwerp van gesprek ook ter tafel komt in de gemeentezaal. Heel erg bedankt voor je toelichting, Eva de Raad en succes met de laatste gebouwen die jullie nog toegankelijk moeten maken. Dankjewel, Dankjewel. Bedankt dat ik er mag zijn. Altijd.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 Passerend in de koude, donkere nacht In de ochtend kees ik dan mijn zeilen weer Deze zee werd mooier elke keer Hoe vaak vond ik niet aan land Was de waarde vaste grond Likte zij niet het zout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 maar op aan golven ben ik altijd dit bij mij. Deze zee, deze zee, ben jij. Hoe vaak vond ik niet aan land, was de waar de vaste grond. Richten zijn niet het zout van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak dat ik niet. Maar Dronde, van jouw blauwe horizon Dit, uh, ja, ja. ja, een heel onbekend nummer van Rob Denijs. Ja. Ik vond hem wel leuk. Uh, Zandvoort, luisteraars, is genomineerd uh, voor evenementenstad van het jaar. U wilt het misschien niet geloven, het is echt waar. Uh, dat is uh, natuurlijk niet de enige gemeente die genomineerd is... want Groningen en Harlingen doen ook mee... Uh, ik weet niet of het uh, wat Zandvoort betreft... komt door, door de, de Grand Prix. Die hier natuurlijk... Uh, uh, nee. nog, een, nog twee jaar geloof ik. Dan is dat geloof ja. Plaatsvindt. Uh, maar uh, ja... Zandvoort als evenementenstad van het jaar... en dan in die nominatie... mogen ze toch wel trots op zijn? Ja, en die Spartan-race is natuurlijk best wel uniek. De circuit run? De circuit -run die, ja. die komt over een dag of acht, hè? Zeven, acht. Zeven, volgende week, uh, volgend weekend. Volgend weekend. Uh, een circuit van ongeveer 4 kilometer. Als ik me niet vergis. 4,3 kilometer, als ik me nog uit mijn hoofd weet. Uh, dan, moet, nou ja, dan moet je behoorlijk sportief zijn. om. Uh, maar uh, het is niet zo heel ver stappen. 4,3 kilometer maar. Nou, luisteraars. Uh, wethouder Lars Carré is natuurlijk heel trots... op de nominatie de, dat Zandvoort is uh, genomineerd... als evenementenstad. Dankzij de gezamenlijke inzet van organisatoren, ondernemers... en uh, natuurlijk ook betrokken inwoners van Zandvoort... blijven we werken aan de gastvrijheid gasvrij voor onze bezoekers. Uh, en als de gemeente... Uh, uh, ...gaat denken, dan denken we actief mee met organisatoren... ...en dan zorgen we voor de juiste faciliteiten... ...en maken we keuzes die passen bij onze badplaats. Uh, een hele korte presentatie. Uh, om de titel te winnen moet Zandvoort een korte presentatie uh, geven... ...om de jury te weten, weten te overtuigen, zo moet ik het zeggen... Zandvoort wordt uh, vertegenwoordigd door uh, de beleidsadviseur toerisme en evenementen. En de jury beoordeelt de pitch, zoals dat dan heet, een presentatie, hè, op basis van visie, toegankelijkheid, innovatie en de algemene aanpak van de evenementen die worden georganiseerd. Nou, we zijn vol vertrouwen, en dat geldt met name ook voor wethouder Carré. Uh, hij is uh, vol vertrouwen over de kansen van Zandvoort. We gaan natuurlijk winnen, zo zei hij. En de wethouder legt uit waarom. We zorgen... Uh, ik moet even de bril erbij opzetten, luisteraars. Want soms komen er kleine lettertjes voorbij. Ze zo zorgen voor een uh, volle evenementenkalender. Met voor ieder wat wil. Het onlangs vernielde evenementenbeleid is er... Het resultaat van hard werken. En dat is fijn dat dat niet onopgemerkt is gebleven. De uitreiking evenementenstad van het jaar vindt plaats op 7 april... tijdens het Nationaal Congres Evenementen in Schiedam. Nou, nogmaals, die andere gemeentes die, uh, zijn genomineerd... Die liggen niet aan de kust, De Schroningen en Harlingen. Nou ja, Harlingen ligt dat. Uh, wel een beetje... Ja, ja. Harlingen heeft een vrij grote haven. Dat is, ja, die hebben, ja, ja, ja, ik bedoel, die hebben geen strand, toch? Zo, is er ook een strand eigenlijk? Nee, dat dat ik eigenlijk niet. Nee, nee. Nou, in ieder geval wel aan de kust. Uh, nou, we zijn heel benieuwd. Uh, uh, uh, succes, Zandvoort. Ja. Heb je nog een we stuk? We zijn ervoor. En, uh, ik heb uh, SIA. Oké. Okay. Het Unstoppable. smiles, I know what it takes to fool this down I'll do it till the sun goes down, and all through the night time Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear Get my sunglasses on while I shed a tear It's never the right time, yeah, yeah. Toch altijd Goedemorgen, Sandwoord, luisteraars. En ik was gisteren even bij de opening van de kinderkunstlijn, want Zandvoort presenteert letterlijk een ABC-tje kunst en dat wordt gedaan door de Zandvoortse jeugd, met name leerlingen van de basisscholen. Vrijdag 21 maart opende wethouder Gert-Jan Bluis en eh, mevrouw Barbara Wormgoor van de stichting Lezen de kinderkunstlijn 2025 in de bibliotheek van Zandvoort. Niet alleen maar lezen daar dus uh, op de Louis davis maar je kunt er nu ook uh, kunst, kinderkunst uh, uh, bewonderen. Het zijn allemaal letters. Gert-Jan Bluis die gaf een uh, uitgebreid uh, verslag van de geschiedenis van de boekdrukkunst. Gisteren alvorens het werd geopend. En de kinderen die, uh, ja, waren vol bewondering uh, voor zijn betoog. Dit jaar wordt de Zandvoortse Stichting Kunst op school... ...daar wordt aandacht besteed aan het uh, thema laaggeletterdheid. Er zijn nog altijd kinderen die moeite hebben met uh, lezen, schrijven, uh, rekenen. En leerlingen van groep 8 van vijf Zandvoortse basisscholen... ...werden aangemoedigd creatief met taal en letters bezig te zijn. En dit kreeg vorm door kunstwerken met letters als basis. De kunstobjecten uh, zijn letterlijk uitgestald in de bibliotheek van Zandvoort... En daar zijn ze natuurlijk enkele weken te bewonderen. Dus niet alleen maar lezen. Ga daar vooral ook eens naar de kinderkunst kijken. En wees trots op de Zandvoortse leerlingen van alle basisscholen. Nou maar ja. Op naar de bibliotheek. <laughs> op naar de bibliotheek. Lees, lees, ja. lees je veel? Uh, ik de, tegenwoordig luister. Ik ben uh, van huis uit een beetje dyslectisch. Oh. En um, ik kan wel goed lezen en al dat soort dingen. Het kost me ontzettend veel moeite. Oh. En ik ben tegenwoordig constant helemaal into de luisterboeken. Ah, en dat is, dat is zo ontspannend. Oh ja, lekker. <laughs> dus je houdt die koptelefoon als je straks naar huis gaat, hou je hem op. Houd hem op. Een <laughs> stukje muziek en dan gaan we ja, naar het nieuws we luisteren. Ja, dan gaan naar hè? het nieuws, ja. ja.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 Just kids when we fell in love not knowing what